De Radio 1 Sportzomer. Jurgen van den Berg en Jeroen Goedemiddag allemaal. In het Mediaforum is het zometeen ook Nederland-Duitsland. En Prem bevindt zich op de grens van Nederland en Duitsland. Als dat gewoon goed gaat. Nu is het nieuws door Alt Megens. Saab gaat verder als fabrikant van elektrische auto's. In Stockholm is bekendgemaakt dat het Zweedse bedrijf National Electric Vehicle Sweden de nieuwe eigenaar wordt. Dat bedrijf is speciaal opgezet om Saab te redden... en is eigendom van een Chinees energiebedrijf en een Japanse investeringsmaatschappij. Saab blijft de auto's in Zweden maken, maar de afzetmarkt moet vooral China worden. Saab heeft een schuld van zo'n anderhalf miljard euro aan de Zweedse staat... de vorige eigenaar General Motors en aan voormalige werknemers. De curatoren zijn optimistisch dat de schulden in de nieuwe opzet afbetaald kunnen worden. Op het, op het vrijheidsplein in de Oekraïnse stad Kharkov is het Oranjefeest begonnen. Verslaggever Jeroen de Jager. Er worden hier veel toeschouwers uh, verwacht.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 Aan het begin van de avond lopen de fans in optocht naar het metalist-stadion, waar de wedstrijd kwart voor negen begint. In Kharkov is het zo'n 35 graden, maar de Oekraïnse autoriteiten zorgen voor verkoeling. Er staan waterkanonen klaar om de feestende massa af en toe nat te sproeien. Een meerderheid van het Europees Parlement wil dat er een onderzoek komt... naar nut en noodzaak van peutermelk. CDA-Europarlementariër De Lange heeft een amendement ingediend... om een einde te maken aan de wildgroei van melkproducten voor peuters.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 De corporaties kunnen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid niet uitvoeren. En de banken willen het niet. Huurders en bouwvakkers zijn de dupe van de spelletjes die hoge heren spelen, zegt Kerstens. Het weer nog zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Vooral in het zuidoosten kan een bui voorkomen, Maxima rond 16 graden. Morgen zonnig en droog, dan wordt het 16 graden in het Waddengebied en 21 graden in het zuiden. Na morgen wordt het weer wisselvallig, met vooral vrijdag veel regen. Awb Verkeersinformatie. De A2 Utrecht richting Den Bosch... daar staat tussen het knooppunt Oude Rijn en Nieuwegein 3 kilometer. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Er zijn twee rijstroken dicht. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg daar om drie uur weer vrij is. En het verkeer richting Den Bosch kan beter omrijden via de ring Utrecht-Breda... over de A12 en de A27. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 We poken het vuurtje weer wat verderop. Veel Nederland-Duitsland dus. We schakelen met het Oranjeplein in Garkov waar de stemming erin komt. En ook in het mediaforum is het Nederland-Duitsland met Auke Kok en Annette Birschel. Hier zijn Jurgen van den Berg en Jeroen Stomphorst. Het wordt een stukje stiller en schoner bij Hoek van Holland... doordat de schepen van Stena Line voortaan gebruik kunnen maken... van een walstroomaansluiting. Zo hebben ze toch stroom, zonder dat hun dieselgeneratoren de hele tijd draaien. Een historische gebeurtenis omdat het de eerste aansluiting is... voor zeeschepen in heel Nederland. En vanmiddag werd die voor het eerst in gebruik genomen... in de haven van Rotterdam. Hallo, ja. dames en heren, uh, welkom hier. Uh, ik wil graag de minister uitnodigen om de afstandsbediening in werking te zetten... die uiteindelijk de kabel moet, uh, moet aanleggen. Nou, minister Schulz van uh, Verkeer uh, haalt een hendel over... en we zien een soort ja, hijskraan, zou ik het noemen, die op de wal uh, staat. En daar zit een, uh, een stekker aan op het einde. En die uh, doet dan de stekker erin en de beveiliging erop... En dan op een gegeven moment is de aansluiting daar. Ja, hier zit nog de lage op nu. Hè? En dan gaat de transformatie binnen. Ja. De directeur van Stena Line legt uit aan de minister wat er gebeurt. We zien een mannetje in een luik van een schip. Die haalt de kabel, de stekker, binnen in dat enorme schip. Meneer De Lange, directeur van Steen en Lijn. Wat is nou voor u het voordeel dat u dit grote stopcontact hier aan de wal hebt? Nou, het voordeel is dat, uh, dat we het milieu verbeteren. Dus minder uitstoot van CO2, fijnstof en stikstof. Dat is dus goed voor de leefgemeenschap in Oefen-Holland. En afhankelijk van de olieprijs kan het ook nog een uh, kostenbesparing uh, opleveren. Nou moet er wel subsidie bij om het voor u aantrekkelijker te maken. Hè? Ja, het is een gigantische investering. Eh, omdat je met over de het een vermogen praat. Kost zo'n stopcontact, zullen we dan maar zeggen? Nou, ruim 5 miljoen. Uh, voor vier schepen. Hè? Want hier komen twee schepen aan deze kade. Die andere kade ook. En alles bij elkaar. Die investering in totaal is ruim 5 miljoen. Uh, dat is een gigantische investering. Dus dat kunnen wij niet alleen opbrengen. Uh, ongeveer de helft hebben wij gedaan. En de helft komt van andere partijen. Ja. Peter Stok is van Leefbaar Hoek van Holland. Hoe leefbaar of onleefbaar was Hoek van Holland... met die ronkende schepen? Nou, zo en zo... Kijk, die schepen die, die liggen aan de kade, 11 uur lang, laden en lossen. Die, die motoren, die dieselmotoren... Die, die draaien natuurlijk dan permanent. En door de walstroom worden die machines uitgeschakeld... die dieselmachines... En, en is er minder last van CO2-uitstoot en fijnstof. En fijnstof is in Hoek voor Holland wel een probleem. Als uh, de moedertjes de was buiten hangen, dan, uh, dan, zit daar, dan zit daar vuil op. Als je de raamkozijnen poetst, eh, de ramen wassen, en, dan ligt er uh, stof op de ramen. En, en dat, is, dat is vreselijk, maar dat ademen we ook in. Dus is het niet het begin? Het is een mooi begin, maar. Het is een absoluut begin en, en de minister vertelt natuurlijk al... het gaat natuurlijk ook om walstroom voor de binnenvaart, de kleinere schepen. En eigenlijk moeten we dat in heel Nederland hebben aan, aan, aan havengerelateerde activiteiten. Dat we gewoon overgaan naar dit soort vormen van energie. Minder uitstoot, minder vuil in, in de lucht en dat is voor ons allemaal goed. Goed voor het milieu, maar ook goed voor de gezondheid van de Hoekenees en voor de mensen in Nederland. Dan uh, neem ik nu de walstroom... ...officieel in gebruik. Nou, gelijk. Het Geluidsoverlast is het nog steeds, zo lijkt het. En een fantastische uh, mooie plaat. Goed, uh, Theo van Brugge was dat. Hij maakte de bijdrage. Ja, net als Nederland leeft natuurlijk ook Duitsland enorm toe... ...na de wedstrijd van vanavond. Kwart voor negen in Garkov, daar gaat het allemaal gebeuren. Correspondent Wouter Meijer in Berlijn. Wouter, uh, wat is de deur in Duitsland eigenlijk? Hoe zijn de commentaren, de krantenkoppen? Nou ja, de koppen die zijn over het algemeen heel erg uh, geestig. Het is een kwestie van smaak natuurlijk. Maar bijvoorbeeld één grote krant in Berlijn heeft een zeehond op de voorpagina. Helemaal oranje ingekleurd. En daar staat er met grote letters bij: Robben maken geen doelpunten. Uh, later staat er ook nog ergens dat ze, er graag, dat ze van de Nederlanders graag huilers zouden willen maken. He, dat, je weet, hu huilers zijn kleine zeehondjes. Ja. Andere grote krant, helemaal oranje geschilderd met daarop de letters Niederla. Puntje, puntje E. Daar kun je dus niederlanden landen van maken, zou je denken. Maar de redactie raadt de mensen aan om er een g tussen te zetten. Dan staat er niet er lage. Nou, en verder gaat het in veel verhalen gewoon zo door met clichés, caravans, tomaten. Alles komt langs. Maar dan natuurlijk in de sportbijlagen wel echt serieuze verhalen. Uh, vroeger vonden we Nederland heel sympathiek. Hè, als, een, als een jongere broer die net iets vlotter is, net iets losser dan wij zelf. En heel goed kan voetballen. Dat valt nu behoorlijk tegen. Dan weer een bekende komiek die schrijft in een commentaar in de beeld. Nederlands, voetbal is eigenlijk net zo'n beetje als Linda de Mol. In je herinnering was het veel mooier dan tegenwoordig in het echt. <lacht> nou, ook leuk voor meer Linda de Mol. Ze. Maar ze doen er gewoon een beetje smalend over ons, Wouter. Ze doen een beetje smalend over ons... Dat maar ze wil niet zeggen... Kijk, niemand hier in Duitsland twijfelt eraan dat ze gaan winnen. Uh, dat zegt natuurlijk niks... want uh, dat, dat zien we vast aan het eind van de wedstrijd pas. Maar de, de zelfverzekerdheid, het zelfvertrouwen is, is hier enorm. Uh, Duitsland weet wel dat Nederland om de enormes drukstraat, drukstraat om te winnen. Hè, Nederland moet uh, zorgen dat ze in het toernooi blijven. Maar Duitsland zelf heeft natuurlijk na die eerste wedstrijd... ook nog iets goed te maken. Zo goed was die eerste nee. wedstrijd eigenlijk helemaal niet voor Duitsland. Zoals de bondscoach van Duitsland zei... er is nog heel veel ruimte naar boven. Dus ze weten dat ze zelf ook flink moeten gaan presteren. Maar ze zijn er wel van overtuigd dat het gaat lukken. Ja, het valt me wel op hè, als je die jongens zelf ziet. Uh, ik zag een van de spelers, maar ook uh, de Leu, de, de, de, de bondscoach... dat die helemaal niet zo lacherig over Nederland doen. Uh, maar dat het dus in de media toch even wat anders is. Ja, maar in de media komen natuurlijk altijd alle clichés, alle grappen van de afgelopen jaren komen weer boven. Veel van die grappen worden ook bij elk toernooi herhaald. De bekende Duitse mop, wat doet een Nederlander als hij de finale heeft gewonnen? Het antwoord is, dan zet hij zijn spelcomputer uit. <lacht> en, dat, dat, zijn, dat zijn van die grappen die komen el nou, is het? elke twee jaar, elke ik vier jaar het, komen die een keertje, een keertje boven Ik dacht dat de Duitsers geen humor hadden. Nee. Dat, nee. Is, nee, dat een, zie je een maar wel, hè? Eén van de... <lacht> Daar zal mevrouw Beersel straks ja, nog iets vertellen. Ja, dat is mevrouw Beersel, ja. Ja, nee, maar dat, dat is ook een van de grootste misverstanden... die er zijn tussen Nederland en Duitsland. Dat wij, dat wij denken dat de Duitsers ja. geen humor maar hebben. Niets is minder waar. ook de bondskanselier moet ik nog eventjes zeggen... Angela Merkel heeft enorm gevoel voor humor. Die heeft namelijk een licht oranje blazer aan vandaag. Oh. We hebben haar persafdeling gebeld... die zeggen dat we er niets uh, achter moeten zoeken. Dat ze gewoon een heleboel van die dingen in de kast heeft. En deze heeft ze er toevallig uitgetrokken. Ja. Het is ook een kwestie van humor, denk ik. Ja, wat ja. wel prettig is, is dat ze het iets luchtiger nemen. Want ik heb het idee dat bij ons in de Nederlandse kranten... dat het allemaal wat zwaarder gaat. Uh, ik heb, we hebben hier ook het sportforum, uh, sport zeg ik, het forum. Maar dat zijn jullie we wel met me eens, denk ik, toch? Ja. Dat het al hier allemaal wat zwaarder wordt beleefd. Alke kok. Een stuk, ja. is, het is van een, van een, van een uh, zwartgalligheid en een somberheid oh. en een calvinisme eigenlijk. Eigenlijk als, Sinds die uh, nederlaag van, wat was het, zaterdag alweer... Ja, ik kijk dus ook veel naar die uh, sportprogramma's. Het wordt er wordt alleen maar op fouten gelegd. Dit was slecht en dat was slecht. En, sus... en, en, en die Duitsers, nou ja. Terwijl Nederland eigenlijk, vond ik, vrij goed speelde. Namelijk derhalve ook heel veel kansen schiep. En je, je hebt wel eens van die dagen dat ze er niet ingaan. En dit was zo'n dag. Nou ja. Het was niet perfect, maar het was... Vrij goed. Het is in is maar, maar heel calvinistisch, ja. zwaar op de hand. En, wat, en nog even nog voor even, nog even de humor. Ik zag was het of gisteravond of eergisteren... dat uh, uh, Jack vergeld ook nog zo'n foto uit de beeld ook geloof ik erbij pakte... van de training van Nederland... Van 15 um, uh, een uh, ja. zijn zomer. en een ja. hem eentje. Waarbij G Jacket het historisch beladen woord hetse, ook uh. een Duits woord trouwens, ja. uh, ge uh, gebruikt. Dat wordt al vanaf 1974 gehanteerd. Ja. Alsof de... de dus ik heb het ge dus gewoon een beetje een uh, grapje maken. Even, even het sportboekje erbij. Wouter Meijer blijft even meeluisteren in, in Berlijn. Als hij nou, vindt dat hij dat die die Ja, he? je gooit alles in de war. Sorry. Uh, onze correspondent over de, over de, uh. de stemming dus in, in Duitsland. In de tussentijd zitten we dus in het mediaforum met elke Kok. Moeten we toch even uh, voorstellen. Uh, ja. Journalist bij Parool, sportschrijver, ook een paar boeken geschreven, ook over het Nederlands elftal. En u hoorde haar al even meepraten, Annette Bierschel, correspondent voor Duitse media in uh, Nederland. En jij wou daar nog iets aan toevoegen? Ja, ik wil er iets aan toevoegen, wat me nu opvalt bij de berichtgeving... Hè? En jullie over dat het nu zo, zo somber is in, in Nederland. En, en nou, ik heb dan de indruk, het is bijna Duits. Oh. Het is, ja. Maar die Duitsers doen het dus heel anders. Nou, hoor ik maar kijk, nu. de, de berichtgeving vroeger was het dan ook zo: nee, allemaal heel pessimistisch. Nou, dat gaat nooit lukken, dan winnen we wereldkampioen. Zoiets. Uh, mm -hmm. Of uh, uh, nou, dan, dan hadden ze wel redelijk gespeeld, maar nou, ja, werd wel op fouten gelet. Nou, dat kan nooit, dat moet misgaan en zo. En de rollen zijn nu een beetje omgedraaid. Ik is dat vindt, sinds 2006 in ieder geval, sinds toen die Duitsers uh, eindelijk eens een keer uh, zich lieten zien, anders voetbalden onder Jurgen Klinsmann en. Ja, mooi ja. gingen spelen, het Hollandse spel? Ja, nou dat hangt met meer dingen samen beetje ja, het was inderdaad dat spel beetje waar, waar uh, uh, ja, een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een nieuw een uh, nationaal een eigenlijk. Dat uh, opeens een je een mensen op straat met een Duits een ja. En een dacht, een beetje een beetje een beetje een beetje dat beetje je beetje niet en uh, uh, nou, ik weet nog, toen mijn zoon heel klein was, dat, dat mijn moeder uh, nou ja, op zoek mm -hmm. was naar het vlaggetje was niet te krijgen. Ja. En, dan, dan en, dan en inmiddels kampioen... is het overal en je hebt gigantisch grote feesten. Dus ja, de, de, de humor natuurlijk goed. Ik vind, ben altijd blij als dat... Uh, maar daar dat... was dat kampioenschap ook voor opgericht om, om, om de wereld te laten zien dat het allemaal niet zo erg was in Duitsland? Tenminste, dat werd altijd gezegd. Uh, nou, het was voor, uh, voor ons. Het was, ik denk voor veel Duitsers was een verrassing. Hé, hey, wij, wij mm. kunnen wel gezellig feest vieren. Ja. Uh, het, het was voor onszelf... Natuurlijk was het voor de wereld ook zo. Maar voor onszelf ja. Ja. Uh, was het een verrassing. Ook okay, even naar de... Want het is het Media Dus uh, jij begon er eigenlijk al een beetje over. Als je die programma's allemaal kijkt. Het is allemaal inderdaad erg zwaar. zwaar? Uh, ja. uh, je heeft echt ja. de aanval op Van Marbeek ingezet. <laughs> Blijerend tijd. Een lode, een lode tijd. Uh, het is, uh, nee, het is, het, het is gespeend van iedere humor. Ook van enige relativering, wat toch een beetje een Hollands trekje altijd was. Van jongens, oké, okay, je, kan, je, kan, je kan winnen en verliezen en zo. Ja, en, ik uh, las één columnist, die was wel uh, aan het relativeren in de nu-sport, geloof ik. Uh, ja, dat uh, was ik dan dus <laughs> waarschijnlijk. Ja, ja uh, stront gebeurt, zoals, ja. zoals de Br Britten zeggen. En je, het kan wel eens tegenzitten. Het wordt, het wordt een voorkomen humorloze... En je, en je voelt het ook op straat. Wat uh, dat betreft weer spiegelen... die, uh, die uh, programma's wel... wat er op straat leeft. Ik, ik, on, ik kom overal in de cafés op straat... ook alleen maar enorme sceptisisme en ja. somber, somberheid tegen. Ja. Terwijl het maar eigenlijk ik ben, ik ben... niet op feit is gebaseerd. Nou ja, heel goed speelden we niet. Maar goed, dat is een heel lang... Wat ik interessant vind... Uh, Arnett Birschel, uh, jij hebt een verslag gedaan... Hè, voor de radio uh, over wat hier allemaal gaande is... in Duitsland en wat... Wat vertel je ze dan? Hoe reageren ze daarop? Uh, nou ja, want ze weten nog allemaal dat het vroeger uh, een uitermate beladen wedstrijd was. Ja. En dat het dan inderdaad gerefereerd werd, ook aan de oorlog. Uh, we weten allemaal nog dat helmpje, aantal jaar geleden, of die, oh, ja, ja, ja. Uh, nou, die wc-papier en, en, en, en, en zulke dingen. En dan gaat het dus terug naar 1974. Mm -hmm. En dan, ja, dan bericht ik en zeg: Nou, het tegendeel is het geval. Je, je ziet dus, ja, behalve misschien de Telegraaf vandaag, maar uh, nou, dan heb je echt grote bespiegelingen. Um, wij zijn van de Duitsers gaan houden, vandaag de, uh, de, de Volkskrant. Of, mm. uh, of Joris Luindijk had ook een prachtige column in The Guardian geschreven. Uh, waar is mijn Duitser uh, Duitsen haat gebleven? En, en die beschrijft daar zoiets. Dus het gaat uh, inderdaad heel uh, serieus en heel. Uh, uh, daarover dat dat die verhouding nu zo goed is, dat eigenlijk dat hele verbeteren en en, en mm -hmm. de haatgevoelens zijn weg. En dat dat vertel ik dan ik, ook heel persoonlijk dat ik uh, dat ik zeg het is echt uh uh, mensen vinden het op straat. Die vinden het prachtig dat bij mij uh, ja, een Duitse vlag en een Nederlandse vlag hangt. En zo. En je kunt Duits praten. Ja. En, uh... en vertel je dan ook hoe wij hier omgaan, dat we al die programma's hebben, dat we de hele radio 1 op de ja. kop zetten. Nou, voor dat de kan ik je vertellen. Dat a ah, snap ik het ook niet. Want ik nee. denk. Uh, is dat dat is sport, het is niet alleen sport, jongens. Het is ook verdieping. Het is verdieping. Het is toch. Het is toch ja, maar ik kan me daar helemaal niet aan onttrekken. Ik doe de radio aan en dan het sport, sport, sport, sport. Uh, uh, en uh, ik denk. Uh, het is nu juist, en, en, de, om de vraag even te beantwoorden... ja, dat, dat snapt ze Duits, Duitsland dus ook niets van. Nee. Maar wat ik dus heb, dat ik hier uh, maanden eigenlijk zit... Wij, wij zijn op een cruciale punt van, van een crisis van de euro. Um, uh, er staan verkiezingen aan in Nederland. Um, uh, wat in Syrië gebeurt, is, is, is gewoon... We hebben net helemaal het over gesproken, hoor. Ja, maar ja. Uh, jij, jij vraagt, kijk, het is niet alleen jullie programma... het is niet alleen jullie programma, maar wat moeten er allemaal voor wijken... Wat moet er allemaal voor wijken? Je hebt, of je hebt. Dan heb je nog. Daar komt nog bij die, die gekke pauze die jullie in, op televisie hebben. Ja. Ja, hebben ja. Maanden. Dus je hebt uh, geen Paul Witteman. Je hebt er een wereldrijd door. Um, dus als nieuwsjunkie zoals ik het ben, ik denk ik. Het is ook wel even lekker, hè? Even lekker uh, rustig. Of lekker, uh, je richt op trivialiteit als het EK voetbal. Ja, net het EK, dat zou ik dan nog. Als het een keer zo was. En als het dan op een gegeven moment. Uh, bijvoorbeeld vandaag. Belangrijke wedstrijd, mm -hmm. taak de scheiding. Prima. Taak ga je af? Ga, ga, je ga. Vind jij te veel, of niet? Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Ja, je uh, geniet ervan, toch? Door wat, ik verbaas me eerder over, zeg maar, dat, dat, dat, dat, dat, dat. Ja, dat opdringige. Oranje carnaval in het land zelf, dan, dan in ja, de maar media. Daar kan je niet meer over ja, bijstellen. Dat is nou wat wat sinds 1988, natuurlijk. Toch? Nou ja, ze jaren in de jaren negentig inderdaad erg opgekomen. En naar mijn idee, wat je nu wil weten over Syrië en Europa, vol, volgens mij word je uh, prima ja. op je wenken bediend eigenlijk in de algemeenheid. De verhouding is, is, is volstrekt kwijt. It de is, is, van de ja. het, het heeft zo'n hype. Er zo wordt zo'n hype gecreëerd over we gaan er tegenaan. Uh, We, wij praten zo verder in deel 2 van het media. Okay. Ik wil nog even terug naar Wouter Meijer, want die zit in Berlijn. Wouter, hoe gaan de Berlijners eigenlijk die wedstrijd bekijken vanavond? Nou, bijna iedereen kijkt samen. Dus in, de, in je buurt kun je altijd naar het café of de restaurant uh, om de hoek. In mijn straat bijvoorbeeld, ik heb een stuk of 15 uh, horecagelegenheden in de straat. Daar is er geen één die het aangedurfd heeft om geen tv buiten te zetten of een scherm op te hangen. En verder gaan er mensen die echt met grote groepen willen kijken naar de Biergarten. Of ze gaan naar de Brandenburger Tor Daar waren bij de eerste wedstrijd van Duizend 400.000 mensen. Uh, de wedstrijd van vandaag is belangrijker, dus dat zou best een keertje... de half miljoen kunnen gaan halen voor de Tour. Daar staan mensen dan dus inderdaad met, zoals het hoort, bierworst... en een aantal grote schermen te kijken. Ja, dat je dan ook nog wat kan zien van zo'n wedstrijd, ongelooflijk. Uh, Wouter Meijer is dat in mijn Lijn, zometeen deel 2 van het Mediaforum. looking for my baby Sure. Should... All around the world. We gaan door met het mediaforum. Vandaag met Annette Birschel, correspondent voor Duitse media in Nederland. En Auke Kok werkt voor het Parool en uh, heeft ook een aantal sportboeken geschreven. Oranje laten we nu even zitten. Daar moeten we nog uren over praten totdat het <lacht> kwart voor negen is. En ook nog daarna uh, eerst maar eens even wat andere onderwerpen. Een journaliste die werkte bij de Wall Street Journal. Die ontmoet als correspondent in Irak een hoog adviseur van de regering daar. Zij kregen een relatie. Dat is nu allemaal uitgekomen en deze mevrouw is ontslagen. Is dat terecht of niet Annette? Um, ja, dat is een beetje raar. Uh, uh, uh, want want uh, zij waren allebei terug uh, uit Irak. En dan kun je denken, het is een beetje mosterd bij de maaltijd. Maar het is, uh, zoals ik het heb begrepen... Um, uh, is toch het vertrouwen geschonden hè, met de redactie. En, en bovendien zijn er ook uh, e-mails uh, gelekt... waarin zo grappen werden gemaakt over ruile seks voor informatie. En dan heeft natuurlijk zo'n krant toch een uh, echte imago hoog te houden. Ook uh, in een reputatie te ja. houden, en ik denk daar gaat het hier om. En dat kan gewoon niet. Ze ja, op zo'n moment. ook kan dat kan natuurlijk gebeuren. Je komt iemand tegen en ineens uh, krijg je de hot uh, vlam in onder. de pan. Dat kan ja, maar dan moet je dat denk ik gelijk melden. <gacht> nee, me. Gewoon meld. Want ik, ik neem dus aan dat zij heeft bericht nog ook toen ze nog mm. al, al met deze met deze, ja, met ja, deze meneer ja, dat uh, ja. moet je melden. Uiteraard en dat heeft ze niet gedaan. Dat is haar uh, kwalijk genomen. Ja, waarschijnlijk omdat je hetzelfde resultaat hebt of niet als je het meldt, dan ben, ben, lig je er ook uit. Nee, in nee, Nederland kunnen die no. verplaatst worden. Nou, We hebben hier in Nederland natuurlijk die situatie met Henk Bleker gehad... met die mevrouw van NRC ja. die naar een andere afdeling is verplaatst. Ja, nou, ja maar dat kan. Ja. Maar, maar dus die uh, melden dat blijkbaar zelf... Ja. en is dan naar een, een afdeling van de te gaan die, waar, ja. waar Bleker niet in voorkomt. Maar doen ze ja. dat in Amerika ook zo op deze nette manier? Ja, maar dat heeft, oh, heeft de krant, de Wall Street Journal heeft het heeft zo gezegd. Die okay. heeft gezegd, dat zij heeft ons de, de mogelijkheid ontnomen haar te verplaatsen naar een andere redactie. Ja. Okay. stom nu, ja, Dat is geen reden om ontslaagd te worden, nee, absoluut niet. Ja. Maar dat is een andere, je hebt een vertrouwensmisbruik, en toen is ja. zo'n misbruik Um, schraad, kun je de reputatie van een medium schaden? en ik vind ja, ook tegenover uh, lezers of, of luisterers, uh, kijkers... Uh, moet je heel duidelijk maken... Uh, uh, van ons krijg je uh, zo objectief mogelijk informatie. Dus uh, geen belangenverstrengeling. Ja. Ja. Ja. Andere zaak is, uh, Jan Heemskerk... Uh, die, die zit hier ook vaak in het mediaforum. Uh, die, uh, de hoofdredacteur van Playboy, hè? Uh, die stopt ermee. Ik las het, ja. Wat gaat hij doen? Dat uh, weet ik niet. Hij zit ook op de radio hier met de echte Janne natuurlijk. Dus dat doet hij erbij. Misschien heeft hij de smaak zo te pakken dat dat, uh, dat, dat naar meer <laughs> roept of zoiets. Maar vind je het jammer uh, ben je vast te lezen van de Playboy, of niet? Uh, je bedoelt omdat ik uh, <laughs> uh, eigenlijk ah, ja. niet weg te slagen ben van, van het blad. Uh, ik kan daar geen zinnig worden over zeggen. Maar ik weet het gewoon niet. Hij nee, nee. heeft het heel lang een, gezeten. Ik, uh, Lees het slaat wel eens over het blad. Uh, <laughs> hij heeft het uh, negen ook jaar. Ook voor gedaan. de interviews? Ook ja, dat je, zeggen jullie mannen ik lees continu. Die hele, die hele lange interviews. Ja, en dat is iets en, ooit. Het uh, ja, zat nu op de voorpagina, zag ik. In een ja, advertentie, ja, ja, op de op de advertentie. twee benen zo door uh, <laughs> Goed, Kijk, hij heeft uh, het uh, negen jaar gedaan. Jij ja, is ook leuk geweest dan? Ja. dan nou ja, was Misschien een, is het nou een, tijd was voor vrouwen wel een, met kleren. Ja, zeker. Hij is ooit begonnen trouwens met de libellen. Als redacteur. Maar er was ook een gerucht op een gegeven moment dat het blad helemaal zou stoppen. Omdat het eigenlijk niet meer... Dat gewoon de oplage terugloopt. En... Dat is met de, ja. alle bladen zo. Ja. Maar ja, waar dit blad zich vooral bricht... dat kan je tegenwoordig op het internet... hoor ik wel eens gratis overal zien. Hoor. Is dat zo? Ja, nou ja, precies. Dat is, daarom zeg, zeggen ze dan ook... ja, maar we hebben die interviews... en we hebben die schitterende uh, foto's. En uh, uh, waar je ja, ook... Uh, heb ik begrepen een hele goede fotografen. Uh, en ja, maar het is... Uh, dat, uh, misschien is het dan ook een generatievraag. Hè? Het was toch op een gegeven moment... Uh, ik bedoel, er was toch een revolutie op de blademaak... toen dat uh, uitkwam. Vroeger, dat is, en dat, uh, dat misschien het dan op een gegeven moment zegt... ja, het, het hoeft niet meer of ja. het is anders ja. geworden. Iets nee. anders dan nog. Emil Roemer, leider van de Socialistische Partij... had hoog bezoek gisteren. President van Bolivia, Eva Morales, kwam naar Nederland... en bracht Emiel en Tweede Kamerlid Harry van Bommel een bezoek. Zij dus de handen schudden met uh, een man die goed begint. is dus met Castro uh, van Cuba, Chavez Venezuela... en uh, de Amerikaanse ambassadeur vijf jaar geleden... het land al uitgooide. Uh, is dat nou goed voor zijn imago van, van, van Roemer? Die wil misschien wel premier worden. Nou, nou ja, uh, nou, ik, ik, moet je, ik moet je bekennen dat het eerste wat ik dacht, dat, dat was gewoon in het uh, ja, kader van knap. humor. Het zag, het zag heel li li lief uit <laughs> eigenlijk ook. Emiel wilde die, of, Emuville, die verlangde er zo naar om, om de grote wereld in te stappen. En, en, en, en die is er een die echt staatshoofd. En Nog een socialiste ook die allemaal al dingen heeft genationaliseerd. Ik, ik, ik, ik, ik dacht, is er hier wel gezegd dat misschien uh, uh, Frans Bouwen was met bananensplit? Ja, ja, <laughs> ja, dat kan ja, wel een misschien Ja, het kan misschien wel, nog. Of dat hem schade kan, Als zijn nu weer, maar over twee weken verkiezingen zouden zijn en dan uh, denken mensen, ja, misschien toch nog even over na zouden, misschien schade. Dat kan natuurlijk tot september weer vergeten zijn. Maar het is natuurlijk. Groof van hem toch? Ja, het is. Het is, heeft wel zoiets van dat je denkt, uh, denk je eigenlijk goed over na wat je, wat je doet met die internationale contacten. En um, uh, ja, is dat nu zo handig? Ja. En dan zou ik toch zeggen, um, had het liever niet gedaan. Ja, Dat ja. ja. zal denken het is ja, onschuldig. Komt, uh, ons, onze vriend Roemer wil, wil dingen weer gaan uh, nationaliseren, althans ont. Privatiseren. Oh, dan en dan, dat als je bij, bij iemand een ja. goede les kan krijgen. Dus bij, bij, bij deze Morales die, die gelijk het, he het hele land weer heeft genationaliseerd, geloof ik. Dus ja, hij bedoelt, zij socialisten onder elkaar. Hè? Dat dus, is zo, ja. En uh, wel op een iets andere manier, denk ik. Misschien hadden ze zelf ook iets minder op de tamboerijn moeten slaan. van uh, hij komt en wij gaan hem ontmoeten. Want de SP ja, dat is, ja, nou, dat is dat vind ik dus. Een, dan, dan hebben ze is een misplaatste. Kunnen ze elkaar ontmoeten in een café? Leuk. Uh, maar als je dat zo'n gigantisch uh, ding daarvan maakt... Ja, dan moet je me rekening houden dat je op een gegeven moment ook... Uh... Ja. Hmm. Uh, toch een klein probleempje hebt. Oké, okay, ja, en, was... en, en dan als eerste dienstreis naar uh, Noord-Korea, dan uh, zijn we <laughs> lekker bezig. Het was in dit Mediaforum ook eventjes uh, Duitsland tegen Nederland. Wat wordt het vanavond er net? Nou, ik hoop dat het 2 in voor Oranje wordt, want ik wil een finale Duitsland-Nederland en dat gaan wij winnen. Oké, okay. wij is Nederland dan in. Ja. Wij <laughs> oh, hebben een okay. oranje rockt draag ik vandaag, maar wij. Oké, okay. finale. Bij het Laten we nou, aankomen, zeg jij. Auken? Het, het spijt, maar ik, voor, ik voorspel ook een 2-1-zegen... om de eenvoudige reden dat wij tegen Denemarken beter waren... dan jullie tegen Portugal. Dus ik ga gewoon uit van de feiten, wij zijn spijt. beter is en een, wij gaan winnen. Historische uitslag ook 2-1, Het 2-1 is ook een lekkere ja. historische uitslag. Ja, echt, Terug echt naar 300, Hamburg. 74, <laughs> ja. Uh, inderdaad, toen ook. Um, goed zo, hartelijk dank voor jullie bijdrage. Auken Kok en Annette Birschel. Het is bijna half drie. Dorot Megas hier met het nieuws. De Eerste Kamervoorzitter De Graaf bestudeert het verzoek van de PVV... om een verenigde vergadering te houden over het Europees noodfonds. Zo'n verenigde vergadering is een gezamenlijke bijeenkomst... van Eerste en Tweede Kamer. PVV wil dat de goedkeuring van het noodfonds wordt uitgesteld... en dat de verenigde vergadering daarover een beslissing neemt. Minister Van Bijsterveld vindt dat een diploma ergens voor moet staan... en dat het terecht is dat de exameneisen voor het VMBO zijn aangescherpt. Dat zegt ze in een reactie op berichten... dat het aantal gezakten op het VMBO is verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Volgens de stichting Platforms VMBO komt dat door de strengere eindexamen eisen. De politie heeft weer een verdachte aangehouden... in de zaak van een vermoord echtpaar uit het Overijsselse Vollenhoven. Het echtpaar werd drie jaar geleden doodgevonden in hun huis. De nieuwe verdachte is een man van 37 uit Emmen. Een zoon van het echtpaar werd in april al aangehouden. Hij is vrijgelaten, maar blijft wel verdachte in de zaak. En de beroepsorganisatie van Deurwaarders... dreigt een Deurwaarderskantoor uit Delft voor de tuchtrechter te slepen. Het de Delftse kantoor wil bij honderden gezinnen met schulden... de televisie in beslag nemen. Volgens de koepelorganisatie is het een loze dreiging... omdat Deurwaarders geen specifieke zaken mogen noemen... waarop ze beslag willen leggen. Het zijn hoofdpunten uit het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Prem is in Duitsland en met Barbara Barend blikken we vooruit naar de wedstrijd van vanavond. Maar eerst, daar horen we ze al, geloof ik. De mannen van Splendid. Show you how much I really care. Anywhere, anytime, just call. Het like dat de jongens en meisjes van Splendid. De Radio 1 Sportzomerbus. Prem Radikisjoen bezocht vanmorgen het dorpje Kranenburg in Duitsland... waar veel Nederlanders wonen om te onderzoeken hoe het met de voetbalrivaliteit is gesteld. Kranenburg is een gemeente die erg in trek is bij Nederlanders. Een van de kenmerken van dit dorpje zijn de grote, best goedkope woningen. En Prem is nu bij de Nederlandse Rosine Peren die in Nutterdern woont. Ja, dat is dus in de gemeente Kranenburg. Prem. Goedemiddag Jeroen. Goedemiddag. en Dan kom je binnen in een huis. En dan denk je dat het een beetje zo'n vakantiehuis is... die je wel in Griekenland ziet of in Florida. En dan heb je kelder, die gaat naar beneden. En dan heb je voor de... Kinderen nog een kamer, een washok, een opbergruimte... en oh Jurgen, er staat bruine rum in. Je komt dan weer naar boven en een prachtige... ja echt zo met, met tegels bekleden vakantievilla. En boven ruime slaapkamers. En als je naar buiten kijkt, en dan kom je naar beneden... zo een veranda, kijk je rechts van je lijkt het zo van... de Song of Music, die, die bergen waar een mooi prachtig wit paard staat. Links daarvan een maaiveld... Prachtig uitzicht. recht zie ik een Duitse vlag... en een Nederlandse vlag. En dan kom je bij uh, Rosina Bentley. En ik herken u volgens mij... U was badmintonkampioen bij de politievrouw in de jaren tachtig. Klopt het? Ja, dat klopt. Toen op de politie had zat, ik meegedaan. Maar, uh... Ja, ja. ja. Nationaal hebt u het nooit tot de top gehaald... maar ik heb u volgens mij ooit halve finale of zoiets zien halen... of Zuid-Nederlands kampioen, volgens mij. Ja, Zuid-Nederlands kampioen ben ik wel geworden, ja. ja. ja. En, dus je, je was politieagent? Ja, ik was politieagent in de tijd, ja. Uh, en nu nog steeds? Nee, nu niet meer. Nu ben ik overgestapt naar de, de gemeente... en uh, ja, daar werk ik eigenlijk met veel, heel veel plezier. Welke gemeente? De gemeente Nijmegen. En je woont in Duitsland? Ja, ja en uh, sinds twa tien jaar wonen we hier nu. We zijn uh, tien jaar geleden om, Dan moet ik weer zeggen, zeg ik weer, om het ja. zo. Ja, wat wat ja. grappig is, Jurgen, ik wat gesprek is met haar ja. te hebben. En ze begint steeds in het Duits te haaien. Uh, dus u bent echt erg geïntegreerd. Uh, behoorlijk, ja. Ja, maar zo net zei je wel tegen je buurman... niet te veel Duitse vlaggen ophangen. Dat is wel erg brutaal hoor, oh, Rosine. Want als, als, als een Marokkaanse buurman of een Turk... als ze tegen Nederland spelen en ik hang een Nederlandse vlag op... en ze zouden zeggen niet te veel Nederlandse vlaggen... zou je zeggen uh, dat kan niet. Dus je bent ook nog een brutale Hollander. Nee, ik ben helemaal niet brutaal. Wij zijn gewoon geïntegreerd en die mensen moeten gewoon een beetje luisteren. Hè? En wat leuk is, haar echtgenote joperen brigadier van politie in Nijmegen. Ja, dat klopt. Ja. En jij bent dagelijks bezig om de rechtsstaat, de democratische rechtsstaat, te beschermen met je leven. Wat bezielde jou om tien jaar geleden naar Duitsland te verkrassen? Ja, we waren eigenlijk een keer een beetje aan verandering toe. En uh, ja, we besloten eigenlijk eens over de grens te kijken. Omdat wij mensen zijn die, uh, och ja, we houden ervan om erop uit te trekken, zeg maar. En toen kwamen we dit huisje tegen. Ze waren bezig om dat uit de grond te trekken. De kelders die stonden, we gaan de grond. Uh, en dat stond ons wel aan. Maar, maar dan betaalde je ongeveer hoeveel? 2, 3 ton euro? Nee, nee, we hebben ongeveer 2,5 ton betaald. Euro? Ja, ja. ja, ja. En, en, en Jurgen, dan moet je je voorstellen... als je in de Randstad 2,5 ton... dan kan je misschien een, twee, een rijtjeshuis krijgen. Dit is echt een kapitale villa. Jullie kinderen, waar, waar, want die zijn nu 25, 23? 24 en 21 zijn die nu. En die waren toen de tijd 15 en 12 toen we, om, om, we verhuisd zijn. Hebben ze Nederland gemist? Nee, voor geen minuut. En waar nee. woont je zoon nu? Ja, mijn zoon is uh, sinds anderhalf jaar woont hij in München. En uh, die werkt daar ook met zijn vriendin. Als wat? Uh, hij is piloot bij de Lufthansa. Oké, okay, maar nu weet ik, ik want ze hebben, jullie hebben een kamer ingericht voor het kleinkind. Ja. Dus je kleinkind, Joop, die is Nederlander, hoop ik. Nee, die heeft een dubbele nationaliteit. Die is Nederlander en Duitser. En waar wonen die? In Kleef. Maar van je dochter dus? Jij is van mijn dochter. Ja, ja maar nee, de dubbele nationaliteit die is er niet meer. Want als Wilders zijn krijgt, wordt dat afgeschaft. Uh, Wilders heeft hier niks te vertellen. <laughs> Eén van de schoonheden <laughs> van Duitsland is dat Wilders hier niets te vertellen heeft. Ja, zo kun je het wel stellen. Ja, ja. Oké. Okay. Uh, jullie leven hier, we zaten net te praten voordat de uitzending begon... echt als het Zwitser leven gevoel. Uh, wanneer ga jij met pensioen? Uh, eind september hou ik er op. Oké, okay. ja. en kan je even vertellen, wat is de hypotheek die je betaalt per maand... voor dit kapitale huis? Mm, wij betalen rond de 500 euro. Ja. Hoorde je dat goed, Jeroen? 500 euro voor hoeveel vierkante meter? Uh, de vierkante meter weet ik niet precies. Uh, qua cube is het ongeveer 840. je idee. Oké. Ja, Jurgen, ik zit, ik zit echt na te denken om te solliciteren bij Omroep Gelderland. Ik ga toch weg op Radio 1 en dan ga ik hier komen wonen, want het is onvoorstelbaar. En dan moet je je voorstellen, u gaat vanavond hier, we kijken uit op een heleboel Nederlanders en Duitsers aan de overkant. Het is een prachtig weiland en ik zie daar een scherm en een projector. Wat gaat er gebeuren vanavond? Ja, vanavond moet natuurlijk Nederland-Duitsland gekeken worden. Het gaat er voor ons om en we kijken dat met de hele straat eigenlijk, ja. En, en, en, en met Duitsers ook, Joop. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, hoe wat gebeurt er? Hebben uh, jullie ook de WK uh, bekeken hier samen? Ja. Ja, maar dat was mooi. Want wij stonden in de finale en de Duitsers niet. Dus wij wel. <lacht> Toen hebben we met z'n allen achter in de tuin gekeken. Dus een groot scherm achter in de tuin neergezet. En ja, daar komt ook iedereen. En het leuke was, er kwamen ook allemaal netjes in oranje aangekleed. En ze waren ook echt voor ons. En als Nederland vanavond wordt uitgeschakeld, Job, Zijn jullie dan voor Duitsland? Ja, natuurlijk. Oh, oh, yes. ja, ja, maar dat moet ik wel, want dan zijn we morgen eruit en eruit liggen. Um, waarom uh, mis je Nederland nooit? Want je bent geboren nee. en getogen daar. Nee, nee, absoluut niet. We zeggen wel eens tegen elkaar, we hadden het tien jaar eerder moeten doen. Dus, uh, waarom? Wat is de schoonheid hiervan, voor qua, qua leven? Uh, sociale, uh, de, de binding nog die je met de mensen hebt, de rust, het gebrek aan criminaliteit hier. Uh, hier staat nog in de krant als er een, een buitenspiegeltje van een auto afgebroken wordt... Uh, ja, ik, ik vind het geweldig. Kijk eens om je heen. En je rijdt naar je werk. Hoe lang moet je rijden? Nog geen twintig minuten. Dus Oké, okay, ja. nog geen twintig minuten en dan zit je in Nijmegen? Ik zit midden in Nijmegen, ja. Oké, okay, ja, van Amsterdam naar heel veel zwemming, al 20 wat Ik al twintig minuten. Wat me ook opviel, jullie hebben de Rijnische Post hier thuis... en niet de Telegraaf of, de, of het AD of de Azijnbode. Waarom de Rijnische Post? Um, omdat ik op de hoogte wil blijven van uh, het rijden en zeilen in Duitsland. En ook het plaatselijke nieuws is voor mij belangrijk. En je was woedend. Ja. Waarom? Want Jürgen, de kop van de krant is heute duitsland hollander ...der eeuwige klassieker. 1974-2, 1988-1-2 en 1990. En toen werd jij woedend. Leg uit. Nou ja, woedend. Het ergert me wel. Um, daar staat de foto weer bij dat uh, rijkaart... Fuller in de haren spuugt. Ja. En dan denk je van, yo, moet dat nu? Dat is uh, 22 jaar geleden. En dat moet dan nog even op. Daar baal ik eigenlijk wel een beetje van. Oké, okay, en het leukste is 74 88 192 2 1 En vandaag wordt het. 2-1 voor ons. Okay. Jürgen en Jeroen, ik ga hier een glaasje bruine rum hebben ja. op de gastvrijheid. En ik denk niet dat ik terugkom naar Nederland. Dus morgen ben ik er zeker niet. Oké. Okay. En 1992 werd het gewoon 3-1, Prem. Zegt dat ook nog even. Voor Nederland tegen Duitsland. Prachtig wedstrijd op een EK. Dus wie weet zegt dat iets. Het aantal gezakt op het VMBO iets heel anders is. Dit jaar verdubbeld in vergelijking met vorig jaar. Dat zegt Jan van Nierop. Hij is van de stichting Platforms VMBO. En hij sprak met meer dan 10 grote VMBO-scholen. Dag meneer van Nierop. Goedemiddag. Is dit volledig te verhalen op de aangescherpte exameneisen? Ja. Dit zit uh, uh, inderdaad vast op de aanscherping van de exameneisen. Uh, dusdanig dat, uh, uh, dat, het heel, dat we een heel teleurstellend resultaat hebben... waardoor we uh, de dubbele hoeveelheid gezakt hebben uh, binnen onze school... maar ook binnen de scholen die ik uh, gebeld heb. Ja. De, de zwaarste klappen zijn gevallen in de zogeheten beroepsgerichte leerweg. Was dat ook te verwachten? Ja. Het was te verwachten, want die hebben naast de aanscherping die gold voor het centraal examen, waar je gemiddeld voldoende moest halen, ook nog te maken met het feit dat ze, uh, het schoolexamen wat vroeger dubbeltelde, bij hun maar één keer meer telde. Aha. Dus die hebben een dubbele eis voor hun voeten gekregen. Ja. Um, gaat u nou die extra voorbereidingen regelen voor herkansers? Ja, absoluut. Ik denk dat alle scholen, uh, uh, zeker voor hun vmbo leerlingen zullen zorgen dat waar het nodig is, extra hulp, extra lessen, extra voorbereiding, extra oefenen van examens aan de orde zal zijn. En zal dat nog wat soda aan de dijk zetten, denkt u? Nou, dat, dat is best moeilijk, hè? want het gaat uh, in, in een forse aantal gevallen niet op het ophalen van één cijfer. Maar je moet een gemiddelde ophalen. En een gemiddelde ophalen is gewoon moeilijker dan dat je één cijfer uh, naar boven haalt. Dan dat je voor één vak ja. uh, uh, moet presteren. Want je ja. moet nu... Je gemiddelde voor vier of vijf vakken naar boven krijgen. Ja. En wat gaat dit betekenen voor het aantal uitvallers dan? Want er zijn ook mensen die ja, zeggen: waar, ik waar, heb de minister, een... ja, ja, waar de minister heel blij en heel tevreden was dat het aantal vroegtijdig schoolverlaters naar beneden toe ging, zal dat nu betekenen dat een aantal vroegtijdig schoolverlaters, een aantal leerlingen zonder diploma, hoger zal zijn dan in de afgelopen jaren. Ja, ja Dus mensen die toch uh, niet meer de motivatie hebben om bijvoorbeeld die herkansing te doen. Nou, misschien nog wel de herkansing te doen, maar dan gewoon zakken. En dan zeggen, ik kom niet terug volgend jaar. Ik ga afwerken of, of, of ik ga een baantje zoeken. Ik, ik ga uh, nou, misschien met een opleiding starten, maar ik mag niet meer starten op het niveau wat ik eigenlijk wilde. Ja. Uh, en daardoor uh, zullen uitvallen. Ja, Dank u wel. Ja, er heel heel ongerust over. Ja, Duidelijk. Meneer Van Nierop van de Stichting Platforms VMBO. Hartelijk dank. Ja. De missionair minister van Bijzenveld wil nog niet veel zeggen over deze cijfers. Ze wacht de officiële uitslagen af, wel benadrukt ze dat de strengere eisen belangrijk zijn. Eén ding is voor mij duidelijk. Uh, we vinden het heel belangrijk dat een diploma in Nederland echt ergens voor staat. En dat is de reden dat we in de afgelopen tijd uh, hier in de Kamer en ik als minister gezegd hebben... er moet minimaal een 5,5 zijn voor het centraal examen gemiddeld. Dat betekent dat je een hoger cijfer voor het ene vak mag hebben en een wat lager cijfer voor het andere. Maar die externe toets aan het eind van je schoolperiode, die maar één keer gebeurt... die moet wel die 5,5 opleveren. Een 5,5 in Nederland is een voldoende. Maar een verdubbeling, dat is toch heel erg veel? Ja, maar over de cijfers kan ik nog niks zeggen, want ik heb ze echt nog niet gekregen. U zegt, ik heb nog geen totaalbeeld. Maar maakt u zich zorgen over het totaalbeeld als dit soort signalen komen? Nee, ik moet gewoon echt afwachten. Uh, ik heb wel steeds aangegeven, de kans dat er uh, meer leerlingen zakken is gewoon aanwezig als je de lat wat hoger legt. Dat is de werkelijkheid. Uh, maar uh, het doel is natuurlijk voor mij, ook als minister, altijd zoveel mogelijk jongeren dat diploma maar wel een diploma dat gewoon qua kwaliteit boven alle twijfel verheven is. Ja, die mensen die zakken, die zullen wel balen van uw strengere maatregelen. Dat begrijp ik. Als minister van Onderwijs ben je niet altijd degene die de makkelijke maatregelen kan nemen. Maar ik heb wel een verantwoordelijkheid voor het stelsel. En het stelsel vraagt van mij dat elke jongere die van school afkomt klaar is voor de volgende stap. En te veel zien we in het vervolgonderwijs dat jongeren daar uitvallen... omdat ze er niet klaar voor zijn. Marja van Bijstenveld was dat. In gesprek met verslaggever Marcel Bril. Dit is de Radio 1 Sportzomer Met Jeroen Stomhorst en Jurgen van den Berg. Die zanger zanger heeft onlangs in een interview gezegd dat hij erg van vrouwen houdt. Maar als je dit soort liedjes ook maakt voor de meisjes, dan worden ze vanzelf verliefd op je. Maroon 5 and she will be loved. Het is een bijzondere dag vandaag. En dus hebben we de beide Barends aan de telefoon op het Oranjeplein in Garkov. Goedemiddag. Een hele goedemiddag middag. Nee, ik zit op precies te zijn nu. Uh, kijk ik uit op het Oranjeplein. Ik zit op een dakterras. Tuurlijk. Een beetje met de, de vrouwen van de spelers. Oké, okay. kijk, jij ja. hebt inside information, Barbara. Nou, het valt nog wel mee. Oh. Want ze zeggen allemaal dat ze de opstelling niet weten. Nee, nee. Uh, nou ja, ik heb gisteren wat ik, kan op, wat ik kan opmerken van de afgelopen dagen. Als er een wijziging is, dan is het dat kuit eventueel in plaats van afgrijsbeeld. En zorg verder. Ook okay, voor wij kennen zal er niet zoveel gewijzigd worden. Maar ik loop nu even om het dak er heen. En dan zie ik wel dat het plein wel al bloedgezellig is. Oké, maar mevrouw van Persie kijkt niet heel sip of boos dat je denkt van hé. Hey. Ik bedoel, dat uh, uh, Nee, absoluut niet. En hij speelt ook gewoon. Gisteren deden ze een afwerking. hadden ze koppeltjes. En daar speelde uh, Snyder met Van Persie. En Van der Vaar met Huntelaar. En dat vond ik wel heel duidelijk. Ja, Snyder speelt gewoon achter Van Persie. En, en, en Frits zit dus met de kleine thuis uh, hier in Nederland. Heb je een kleine thuis? Ja, denk ik toch. Dat was nog waaier, Oh, ja. Oké, okay. uh, goed. Nou, sorry, ik geloof dat ik nu een beetje verwarring sticht binnen de familie uh, wie de oppasdienst had. Uh, uh, Frits, nog even, want dat is natuurlijk de vraag voor vandaag: gaat de opstelling veranderen? Wat denk jij? Nou ja, ik had eigenlijk gedacht van wel. Uh, maar ik moet mij uh, schikken in de deskundigheid van mijn dochter. En dat heb ik van meer mensen gehoord. Hij verandert inderdaad niet zo gauw uh, van Marwijk. Ik begreep van Barbara dat namelijk Kuit op de training zo goed was. En dat kan ik me ook van 2006 herinneren. Toen Kuit ook niet zei dat hij zo verschrikkelijk goed op de training was. En hij is, ja hij is vindt. Dus ik zou zeggen, waarom Kuit? En Kuit is altijd nuttig in een elftal. Kruif zegt niet voor niks. Je kan hem op elke plek gebruiken. Net als Pujol bij uh, Barcelona. Ja, zelfs zelfs recht van... uh, rechtsbek zegt Johan ja, Kruif. Hij zorgt blijkbaar voor. Iets in een elftal, waardoor een elftal zich prettiger gaat voelen, lekkerder gaat voetballen. Hij doet het in de stad meer dan de meeste. Oh. Ja? Over die respectpositie gesproken zal ik wat even spreken. Gisteren deden ze een afsluitende training. Nou denk ik dat we daar niets uit op kunnen maken. Dat was denk ik een beetje, nou ja, we willen iedereen van slag maken. Maar daar speelde Kuijt vanaf de respectpositie. Dus dat was wel heel grappig. En ik heb Kuit deze week ook geïnterviewd. En hij zei, ik begrijp precies wat Kuijt bedoelt. Ik kan dat ook invullen op de manier zoals het bedoelt. Want ik kan me verdedigen. Je krijgt bijna nooit een speler tegenover je te per dus, ja. dus hij die kan, kan altijd een beetje naar rechts uitzakken. Ik kan een hele flank te strijken. Wie dat dat ook weer bij de Russen die dat zo goed deed. Die, de die hele die, aan de linkerkant. Die linksback, zie links ja. ja, nou, die ging ook, precies. De hele, ah, dankjewel, de loopt hier niet voorbij, die zegt het ook. Um, die hele flank bestrijken, kuiten, dat kan ik ook. En ik kan een hele vlangen en, en Kuit heeft natuurlijk een, een goede voorzet. Een, een, een, meer dan, dan uh, we, onze grote vriend die er nu staat van de wiel misschien. Nou ja, Van de Wiel was het ja, afgelopen alleen, van woensdag. Wordt, Eén op, tegelijk, van de Wiel jongens. wordt niet gepasseerd. Maar het is, in ieder geval Kuik begreep de uitleg van Kuik dan. Kuik zegt dat het verbondscoach naar de weg willen brengen. Ja. ja. Maar nogmaals, ik verwacht niet dat er veranderd wordt. Als er veranderd wordt, dan wellicht alleen Kuik erin voor afvallaaien. Over afvallaaien, dus dan gaan we zo spelen. Ja, oké. Okay. Um, uh, Jij zit dus met die voetbalvuil op een dakterras, Barbara. En, ja. en komen ze ook allemaal naar die wedstrijd en, en, en wat, wat bespreek je eigenlijk met die dames allemaal? Want jij wil meer weten dan alleen maar welk jurkjes aantrekken vanavond, toch? Ja, maar het is ook wel een soort code dat als ze mij dat zouden vertellen, dat ik dat dus niet op de radio zeg. Ik ben niet gek. Uh, ik, ik praat even met ze hoe het met ze is. Ik heb ook voor mijn eigen website. Voor EKL daar heb ik even een interviewtje met ze gemaakt. Ja. Uh, en ja, en Merbo, zijn ze nerveus? Ja, dat zijn ze, uiteraard. En uh, ja, dus ik vind het ook wel even leuk om te zien wat ze aan hebben. Boucha, die heeft nu nog uh, Boucha van Persie, de gewone auto daar, maar dat doet straks. Ze twijfelt nog tussen het oranje shirt met van Persie of een gewoon oranje shirt. En wat ze twijfelt, zegt misschien ook wel wat. Omdat ze nu er niet leuk is naar Robin. En dat vind ik wel belachelijk overigens. Want we is de beste voetballer uh, die we hebben. Met uh, Snyder, denk ik. Maar uh, verder zitten uh, ja, is het gewoon een beetje bij elkaar zitten hier. De enige die er niet is, is Jolanta. Oh, waarom niet? Ik denk dat ze moet werken, dat weet ik eigenlijk oh, niet. dat kan natuurlijk ook gewoon. Ja. Het is niet omdat het hotel te slecht is. En Sylvie is er ook, Barbara. Sylvie is er ook. Ja, ik vaart. heb Sylvie niet gezien, maar die is er wel, ja. Oh, ja. oké. Okay. Frits, ik wil nog iets aan Frits vragen. Ja, natuurlijk. Um, ja. Want uh, we kijken allemaal heel erg uit naar nederland Duitsland, maar om zes uur is ja. er ook een potje. Denemarken, ja. Ja. Portugal. Ja, ja. Ik, ik, heb echt, ik heb alles zitten te bedenken, maar jij weet vast het antwoord. Wat moet dat nou worden? Waar moeten we nou op hopen? Nou ja, je moet hopen dat Portugal wint. Ja? Ja. Niet een gelijkspelletje? Want als als, nee, want als Denemarken één punt pakt en God voer dat je verliest vanavond, dan ben je uitgeschakeld. Ja. Uh, kijk, als je wint vanavond is alles open, maar bij een gelijkspel uh, moet je, ben je ook nog afhankelijk als je gelijk speelt vanavond en Denemarken speelt, pakt een punt van Portugal. Dan hebben, Den dan hebben we straks uh, Duitsland en Denemarken genoeg aan een gelijkspel ja. om allebei ja. door te komen. En die gaan het op een koordje gooien dan? Nou ja, ja, dat hoeft dan niet eens, maar dan ga je ook geen risico's nemen. Ja. Nee, dat is zo. Ja. Dan ga je ook geen risico nemen. Dat zijn altijd hele rare wedstrijden. Die de eindigen ook precies zoals het wat voor gepland is. Dood dus je heen. moet hopen, hopen, hopen dat Portugal vanavond 20 van Denemarken. Kijk, dat kijkt toch wat prettig. Dat is om zes uur. Uh, nog even naar Barbara daar in, uh, in Garkov. Uh, jij gaat samen met Victoria Koblenko Comble die flashmop uh, organiseren. In het volgende je vader even iets beter uitleggen wat een flashmop is. Want gister kwa gisteren kwam je er niet helemaal uit. Uh, he hebben jullie Bert van Marwerk nog even gewaarschuwd? Want die denkt straks dat die, die witte zak natuurlijk voor hem zijn nee daar heb ik echt geen seconde aan gedacht ja Victoria nee. heeft toch iets gezegd dat, uh, dat, maar dat weet dat weet van we Mark nee oké okay. maar dit is hartstikke leuk ik heb ze net hier uitgedeeld aan alle familieleden van de spelers en iedereen doet mee. En ik hoop gewoon echt dat het lukt. Uh, we hebben, ik heb gisteren een bericht gehad van Boris Becker dat hij onze actie steunt. Oh. Dus we hopen ook dat de Duitsers, dat het daar een beetje doorkomt. En we zijn druk bezig om overal uh, zakdoekjes uit te delen. En we hopen dat zo direct meteen naar de volksliederen, naar beide volksliederen, maar dat we stil en respectvol hebben geluisterd naar beide volksliederen, dat iedereen al vijf minuten lang met iets wit, een zakdoekje en maar ook iets anders wit zijn gaat zwaaien. En zo wuiven we met z'n allen uh, racisme vaarwel. En het is een uh, statement, het hoort ook op het sportveld thuis. Althans, het wegwuift van racisme. Want racisme hoort niet op het sportveld thuis. Nee. Uh, goed, en ik las een aanspraak van Victoria vanochtend in een van de kranten. Die zei, je mag zelfs met je ondergoed wapperen. Dus uh, dat wordt hartstikke leuk daar op de tribune. Nou, ja, dat laat ik dan aan Victoria over. Ja. Oh, okay. die, heeft toch, die heeft toch niks weer staan. Nou, toch maar die nog... heeft niks aan, ja, weet... heeft niks aan? Oh. <laughs> heeft niet iets wits aan zijn. Even, even oh, jongens, toch, toch even de prognose, want dat doen we met iedereen. Barbara, wat wordt het vanavond? Ja, ik heb vooraf gezegd twee voor Duitsland, maar nu, nu draai ik hem dan maar om. Snijder was hier zo'n voor groenvorm gisteren Zowel op de training als in de persconferentie. Presteerde het om Van Marwijk, die normaal altijd een beetje... Ja, vervelend is om zo'n persconferentie de dag voor de wedstrijd. Hij presteerde het om van je ja. los te krijgen. Die ging zelfs grapjes maken. Okay. Dus met Snijder in bloedvorm winnen we 2-1. Barbara 2-1, Frits? Met Snijder en Van Persie in bloedvorm winnen we inderdaad zelfs met 2-0. Kijk aan. Oh, wat zou het lekker zijn. Hartelijk dank en veel plezier vanavond allebei. Hoi. Oh, hey. Tot snel. Zometeen uh, ons laatste uurtje samen met Jurgen. Maar we gaan natuurlijk toch door tot 11 uur vanavond uh, met de sportszomer hier op Radio 1. Zometeen contact met Mr. Polska. Radio 1 Sportsomer. 9 weken lang, elke dag, van 10 uur ochtends tot 11 uur s avonds. Politie te paard, politie met honden, helikopters in de lucht. Maar in het stadion was de sfeer fantastisch. Goal, goal. De mix van nieuws en sport. Op dit moment zijn er al 14.000 doden gevallen in Syrië. zijn er nog veel en veel meer. There are attack helicopters on the way from Russia to Syrië. Oh, level, goal, goal, Hoop of wanhoop hier voor de wedstrijd. Ja, yes kids, los. Tot 12 augustus, de Radio 1 Sportzomer. Zomer. Ja, super toch? Op Radio 1.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 tot 2500 euro welkomstpremie? Kijk op eon.nl/slash zakendoen. Dit is Radio 1.